Telecombedrijf Vodafone verwacht dat alle klanten over een paar dagen weer hun voicemail kunnen beluisteren. Na de grote storing van woensdag kunnen sommige klanten in delen van het westen van Nederland nog steeds niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Klanten van Vodafone klagen ook dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Ook dat wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door de storing het joodse en christelijke paasfeest vallen dit jaar samen joden vieren met peesach de uittocht uit egypte christenen met Pasen de verrijzenis van jezus christus omdat de joodse jaartelling verschilt van de christelijke vallen de twee feesten lang niet altijd samen het joodse feest is vrijdag bij zonsondergang begonnen met de seideravond en duurt een week Paus Benedictus is gisteren in de Sint-Pieter in Rome voorgegaan in de paaswaken. Later vandaag draagt hij in de basiliek de mis op. Daarna zal hij op het balkon van de kerk de zegen Urbiat Orbi voor stad en wereld uitspreken. De staking van medewerkers van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren. En mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf MIVB en het stadsbestuur. Gistermiddag legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer Vanwege het toenemende geweld in het openbaar vervoer. S ochtends werd een medewerker van het bedrijf in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Een paar uur later riep de MIVB alle metro's, trams en bussen terug naar de remise. Sefal Islam, een zoon van de vermoorde Libische dictator Muammar Gaddafi, wordt komende week naar een gevangenis in Tripoli gebracht. Dat heeft de Libische vertegenwoordiger bij het Internationaal Strafhof in Den Haag gezegd. De belangrijkste zoon van Gaddafi wordt sinds november vastgehouden door militanten in een stad ten zuiden van Tripoli. Het Internationaal Strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de mensheid tijdens de opstand in Libië. Maar de nieuwe Libische machthebbers willen hem zelf berechten. Sefal Islam kan de doodstraf krijgen. Parlementsvoorzitter Traoré van Mali is voor het eerst sinds de staatsgreep terug in zijn land. Het is de bedoeling dat hij interim-president wordt, binnen 40 dagen verkiezingen organiseert. Traoré zat tijdens de coup op 21 maart in Burkina Faso. Militairen grepen toen de macht in Mali uit onvrede over de gevechten tegen toerrijk-rebellen. Kort nadat die rebellen het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard... zeiden de koeplegers dat ze bereid zijn de macht over te dragen. Het failliete fotobedrijf Kodak wil 300 managers toch nog een bonus geven. Het Amerikaanse bedrijf heeft de rechter om toestemming gevraagd. Kodak wil 13,5 miljoen dollar aan de bestuurders geven in de hoop dat ze blijven. Ze hebben veel informatie over Kodak en kunnen helpen bij een doorstart. Het 130 jaar oude fotobedrijf ging in januari failliet. Dat veel concurrentie uit Japan en slaagde er niet goed in over te schakelen op digitale fotografie. In Peru zitten negen mijnwerkers vast in een kopermijn. Ze kwamen donderdag vast te zitten toen ze explosieven lieten afgaan om erts te winnen. Een deel van de gang waar ze in zaten stortte in. De negen mannen krijgen via een slang water, voedsel en zuurstof. Hulpverleners zijn bezig zes meter puin weg te halen om de mijnwerkers te bevrijden. De kopermijn was al jaren gesloten. In Peru werken veel mensen illegaal in gesloten mijnen om de achtergebleven grondstoffen te delven.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 Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Er staat dan een stevige wind en het wordt een graad of 13. De dagen daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dan nou weet je, ik werd op een nacht wakker en ik, ik dacht, wat hoor ik? Er is iemand bij mijn keukendeur. Ik hoorde echt gerommel en een gesis. Nou, ik durfde bijna niet naar buiten. En wat zit daar? Twee verliefde egeltjes. Ja, ik schijn het mooiste gemist te hebben, want als ze gaan paren, dan gaan ze ook nog fluiten. De natuur sloopt zich uit. Komt tot zien bij Natuurmonumenten. Fascinerend en genadeloos goed. Kathleen van Edwebbe en Marco Geuken, de huischoreografen van Scapino Ballet Rotterdam. Met het sublieme Kathleen, de danshit van Rotterdam, en Beautiful Freak van de grootste dansvernieuwer van dit moment. Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van Scapino Ballet. schrik niet schrik niet geen autoalarm op deze prachtige paasochtend maar een vogel de leerbeurt die door een uitzending van David Attenborough wereldberoemd werd de leerbeurt u kent hem misschien wel imiteert niet alleen andere vogels in het woud maar ook perfect de mechanische geluiden om hem heen zoals die van bouwvakkers Ja, dat is toch echt die vogel met een, een handboor en een hamer. Of houtzagers. Dat is toch echt een leerbeurt. Nu is het bekend dat ook Nederlandse vogels graag mogen imiteren. De spreeuw en de zanglijster zijn daar bijvoorbeeld goed in. Maar het imiteren van mechanische geluiden wordt niet vaak waargenomen. Wil Heemskerk uit Noordwijk-Echter had geluk. Hij heeft een merel gevonden en opgenomen die een geluid maakt... waarin je met een beetje fantasie en als je heel erg je best doet... een beltoon zou kunnen herkennen. Let op, je hoort hem twee keer. Ja, Tilili, -tili, dat hoge, hoge twinkeltje. Samen met Wilheemskerk uh, kon ik er niet achter komen om welke beltoon het nou precies gaat. Welk toestel. Maar als u het herkent, laat het ons vooral weten. Komt die nog een keer? De Bellende Merel. Goedemorgen. Ja, vroege vogels zou vroege vogels niet zijn als wij u niet zouden trakteren op een eitje. We gaan ze niet beschilderen en ook niet zoeken. Maar we hebben hier Arnold van den Burg op bezoek. bioloog die al meer dan 15 jaar antwoord zoekt op de vraag... waarom komt het ene ei wel uit en het andere niet? Wij horen zo direct alles over eilegtechnieken. Maar ook de waterpieper komt aan bod. En het vernieuwde bezoekerscentrum van Natuurmonumenten dat morgen haar deuren opent. Janet Paramoor is met onze zendermicrofoon door het bos op weg naar het bezoekerscentrum. En als zij niet verdwaalt, dan leggen we zo direct contact met haar. Janine Abbring zet vandaag de bloemetjes buiten, is hier niet aanwezig. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. Paasochtend met een blauwe, eh, kraakheldere lucht ligt een beetje rijp op het gras hier voor het kapitaal, waar de konijnen werkelijk waar doorheen huppelen. Het ziet er geweldig uit. Hoorde u als openingsmuziek tambourin uit de orkestsuite Le Boriade van de Frans componist Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw, onder leiding, uiteraard van Frans Bruggen. Terwijl de ene na de andere vogelsoort ons land weer vanuit het zuiden komt binnenvliegen... om te broeden en jongen voor te brengen... staat de waterpieper juist op het punt zuidwaarts te vertrekken. De meeste trekvogels brengen de winter door in het, uh, in het warmere zuiden... maar waterpiepers doen het precies andersom. Die trekken juist vanuit midden-Europa naar het noorden om bij ons te overwinteren. Van oktober tot half april zijn ze hier... Henry Radstaak is dus nog net op tijd om op zoek te gaan naar deze wintergast. Samen met Ruud van Beuzenkom van vogelbescherming gaat onze verslaggever het gebied rond het Nadermeer in. Hekje door. Hij staan we eigenlijk al midden in het uh, moerasgebied gelijk, ja, hè? Hier precies. bij het Ja, We staan hier aan de. Rond van het Nalemeer, in de buffer, zoals dat heet. Ja, de overgang tussen landbouw ja. en natuur. Ja. En je ziet dat het hier het pijl is opgezet. Het water staat hier hoger dan in, uh, na, aan de grenzende polder, landbouwpolder. En het is hier heel nat. Een plasdrasgebied heet dat dan, hè? Ja, dit heet een plasdrasgebied, ja. ja. Zeker. Pittrusvelden, Lisdodde, Riet. Heel rijk vogelgebied. Dit is het gebied waar ook die waterpiepers overwinteren hier, hè? Die houden van uh, natte, kalige draslandjes, veel water. En die fourageren heel graag uh, met de voeten in het water op, uh, op insecten en ook wel zaden. Nou uh, is het wel zo dat er, uh, We hebben natuurlijk een strenge vorstperiode gehad. Er zijn veel waterpiepers uh, weggetrokken. Ja, want als die ijs ligt, dan uh, ja. staan ze niet met de voeten in het water. Nee, nee, dan trekken ze weg. Ja. Dan uh, verzamelen ze zich bij uh, plekken waar nog een beetje stromend water is, of kwelplekken, weet je wel. Slootjes met de kwel. Daar zitten ze dan. Maar nu is het uh, ja, begin van het voorjaar. Terugtrek is weer begonnen en uh, we kunnen ze hier uh, aantreffen. Ja, want dat is wel gek, hè? want ja, bijna alle soorten die, die trekken in, in, in de winter naar, naar warmere delen, naar het zuiden. En die waterpieper die doet precies het omgekeerde. Ja, want de waterpieper is een, uh, een vogel van uh, het gebergte. Het broedt in Centraal-Europa, in de grote berggebieden zoals de Alpen. Maar ook in Vogese, Jura. Zit ook in de Karpaten, in de, in de, de Tatra, de Hoge Tatra in Zuid-Polen. Uh, Gebieden die natuurlijk in de winter heel erg koud zijn. Precies. Ja. En wat er dan gebeurt, zoals heel veel uh, soorten van uh, hoge bergten. Uh, die vogels trekken naar beneden, die gaan te dalen af. Nou ja, als je dat even flink letterlijk doortrekt... Dan... ...is volgens het Rijn naar het noorden. En, uh, een deel van de vogels komt in, in, in West-Europa terecht, Noordwest-Europa. Ook in, in Nederland, België. En uh, ja, die trekken dus uh, van zuid naar noord. Die dus Vinden Hoe... zij dan de warmere gebieden voor hun in de, ja, in de winter? Ja, precies. Want uh, normaal is het namelijk mild in de, in de rivier Dalen, vlakbij zee, in de delta's. En uh, nou, dat is voor hun prima. En... En zo komt het dat zo'n vogel uit de hoge bergen in de winter in Nederland in ons sompige landje verblijft. Ja. Nou, je denkt zo'n soort is niet goed bij zijn hoofd, die, gaat, uh, die moet wel naar het zuiden toe. Ja, ze plaatsen zich ook wel naar, naar Frankrijk en naar, naar Spanje, maar een flink deel gaat uh, en vliegt naar het noordwesten. We gaan lopen hè? en zoeken. Ja. ja. Nou ja, belangrijk is om het geluid uh, te kennen van de waterpieper. Hoe dat je moet het een paar keer... Ja, dat kan het bijna niet nadoen. <laughs> het leuke is als je die latere waterpupers vindt, begin april... Die zijn dan al van een flink deel in, in zomerkleed. En dat ziet er totaal anders uit ja? in de winter. Ja. In de winter waarschijnlijk een beetje grauwig? Ja, in de winter zijn ze uh, grijs van boven. Ze hebben een opvallende lichte wenkbrauwstreep. Ze zijn uh, licht van onderen, grijzig. Ze hebben donkere poten. Maar in het voorjaar dan uh, worden ze prachtig zalmroze van onder. En uh, de bovenzijde wordt een beetje blauw-grijzig. Een beetje de kleur van, uh, ja, van, van, van het gebergte, van de rotsen. Want daar broeden ze, hè? ze broeden op uh, Alpenweiders. Ik ga toch even mijn smartphone erbij halen. Want ja. als, er staat zo'n app op waar je die geluiden op kan horen. Als we dan nou <laughs> niet te horen krijgen, dan uh, weten we in ieder geval hoe die klinkt. Hier ja. staat, staat ook een plaatje bij, mooi. Ja. Uh, en ik heb, hier zie je niet toch wat die mooie roze borst nee, nog. Die kan ik je even laten zien, want ik heb ooit in het veld getekend. Nou, Jammer dat het radio is. <laughs> ah, weet je dat, er maken we een foto van, die zit op de website, zie je? Zo zien ze het eruit. Yeah, voor, mooi, ja. heel zacht roze, ja. vallende witte, witte wenkbrauwen De Snavel wordt donkerder. Ik wist niet dat jij zo goed kon tekenen. Ruud. Nou, dan weet je dat niet. <laughs> even dat geluid? Ja. Dat is hem dus. Ja, dat is hem. Ja. Er vliegen wat eenden voor ons op. Ja, dit zijn topplekken waar ze, ze zouden moeten kunnen zien. Natuurlijk kleine vogeltjes vergeleken met eenden en zo. Ja, wat, hoe, hoe groot zijn ze precies? Ah, forse mussen, om maar te zeggen. Ja, Even kijken erbij. Ja, kijken erbij. Er is niet zo van mooie gebieden? Ja, dat is waar. De buurt. Ja, ik hoor iedereen Waterpiep. Ja? Ja. Ik hoorde hem heel duidelijk roepen, maar hij kan hier achterlopen met de oh, daar gaat hij. Ja? Ja. Hij vliegt van ons af nu. Ik hoor hem weer roepen. Zie je hem vliegen? Hij ja. vliegt naar rechts daar. Boven drie? Ja, Ja, boven drie. riet. Ja. Hoorde je die scherpe roep terwijl ik aan het praten was, hoor hier? Maar goed, betekent dat ze er nog zijn, hij vliegt wel heel ver door. <laughs> dan dus moeten wij heen. helemaal terug. Nee, hij gaat ook gaat helemaal, Dan kunnen we ook helemaal niet komen. Nee, daar nee. nee, hij vliegt door, hij vliegt door. Kijk, het maakt al een rondje nu. Ja, misschien komt hij er zo. Ja. Nee, dan nou ben ik nog kwijtgeraakt. Nou ja, goed, ze zijn er dus nog wel. Ja. Oh, oei, oei, oei. Wat is dat hier? Ja? Je hoort hem? Nee, daar in die, uh... je ziet hem. Volgens mij zag ik hem er eentje hier tussen de pitruspollen lopen. Ik zag er heel even een uh... waterpieper ertussen die... die. Zie je hier uh... ja. voor die ganzen, er is dus zo'n eilandje met Pitrus. En daar. Uh... Ja, ik kon erheen. Ja, gaat de waterpieper? Ik zag dat. Ja. ja, ik zag dat. Ja, ja, ja, dat is hem. Ja, dat is hem. En wow. weet ik waar die zit, maar het is heel ver weg. <laughs> ja, het is heel veel weg, ja. dat ja. is hem nou. Hij is in de vegetatie gaan zitten. En die leek al aardig in zomerkleed te zijn, wat ik door mijn kijker zag. De rug was erg grijg. Nou ja, ze zijn er dus nog wel, alleen geen grote groepen. <laughs> ah, je moet er wat moeite voor doen en je ja, moet snel zijn, hè? Want ja, half april zijn ze dus echt weg. Ja, dan zijn ze weg. Douglas Riva speelde van uh, de Spaanse componist Enrique Granados de mazurka in F Groot uit het album Album de Melodias. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Op bloeiend wilde gagel, dat is een uh, bladverliezende struik, in het Overijsselse natuurgebied Stroothuizen werd deze week een nieuwe voorjaars paddenstoel ontdekt. Het zeer zeldzame gagel kwam niet eerder voor in de provincie. De schimmel leeft op overjarige mannelijke katjes van de wilde gagel. Meer eerstelingen op onze fenolijn 035 6711 Vandaag, eerste paasdag, veel, heel veel meldingen van bloeiende pinksterbloemen. Pinksterbloemen, ja. Verder is het bijna gedaan met de paddentrek... en leggen de eerste mezen hun eieren. U hoort een samenvatting van de vele meldingen van deze week. Met Aukje Geltema uit Delft. Ik heb net een ommetje gemaakt... en ik zag de eerste pinksterbloemen in bloei. En ook al een padenbloem, raapzaad... en de grote vos staat heel erg hoog. Het duurt nog een paar dagen en dan bloeit hij ook. Het is lente. Hukje Westerhof uit Houlenwijk in Friesland. Afgelopen dinsdag... Heb ik voor het eerst de Fietes horen zingen. En gisteren, in de regen, de eerste gekraagde roodstaart. De Marijke Broes uit Huizen. Vandaag liepen we in de buurt van 12 En tussen een groep wilde ganzen zagen we een paardje ganzen. wat we eerst helemaal niet herkenden, later opzochten. En het bleek echt een paardje Indische ganzen te zijn. Weertje sluiters uit Nemi. Ik geniet van de heerlijke reuk van de mahonie. Het krentenboompje bloeit. De forcytia is al een volle bloei. De witte vlinderbloesem. De magnolia, het pruimenboompje. Ik zou zeggen, ik geniet ervan. Paul de Groot uit het mooie Zuid-Hollandse dorpje Rijnzaterwoude. Vanmiddag was ik in de tuin bezig. En de eerste boerenzwaluw heb ik gezien. Heerlijk dat ze weer terug zijn. Rietmeijer. De afgelopen woensdag speelde ik met mijn kleinkinderen in de tuin in Nuenen... en zag mijn grote liefde het oranje tipje een paar keer langs fladderen. Feest dus. Marjolein Boekhoven, de dieren. Vanochtend maakten wij een fietstochtje... en zagen veel paardenkastanjes al met blad en toortsen. Het hoogtepunt was echter de zes jonge zwart-witte geitjes die vrolijk rondrende achter elkaar en van die koddige sprongetjes maakte. Nel van der Heide, Utrecht. En ja hoor, daar zijn ze dan, de eerste Gierswaluwen. Vanavond om half acht in Utrecht. Hans Sanders. Aan de muur in het Bloemendaal in Zaldommel... bloeiden vandaag de eerste muurleeuwenbekjes. Met Renie Thompson in Maartsdijk. We zien altijd mussen onder de dakpannen kruipen. Maar nu zagen we heel bijzonder een boomkruiper... die anders tegen de berg oploopt. Maar nu liep hij, of zij, tegen het huis op. Dus tegen een muur. Met takjes in zijn bek om een nestje te maken. De boomkruiper kroop onder de pannen en spouw van ons huis. Het ging steeds maar door. Prachtige meldingen met die boomkruiper. Nog eventjes op het eind. Blijft u vooral bellen 035 6711 338. We gaan een kijkje nemen in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Dat is hier net een stukje verderop. Zo, je kan doorsteken door het bos 300 meter. Uh, dat is kort geleden helemaal vernieuwd. Kosten nog moeite zijn gespaard om bezoekers binnen te halen en te houden in dit, zoals ze het noemen, recreatie van het gooi. Jeanette Paramoor loopt er rond met dat Inke komt de Jong van het. Oh, ik, dat is niet Jeanette. Hé, hey, Jeanette, wie, uh, wie hoor ik daar? Uh, volgens mij is het de boswachter, hè, Imke? Ja, Het is inderdaad uh, iemand die hier eigenlijk iedere dag loopt... met zijn fototoestel en prachtige foto's maakt van de omgeving. Even kijken of hij nog wat te zeggen heeft. Kent u daar de uitdrukking? Zegt hij dan nou wat? Ja, kinderziektes. Kinderen. Ja, wat voor de duidelijkheid. Ja, Menno zei het al. Het bezoekerscentrum is net geopend. Uh, het staat hier uh, vol met ja, allerlei dingen die we kunnen lezen, die we kunnen zien. Maar vooral dingen die we kunnen doen. Ja, en met operaten heb je natuurlijk nog wel eens dat het dan even niet werkt. Maar het ziet er... Ontzettend spannend moet ik zeggen. We zijn ook hartstikke trots en blij dat het zo mooi is geworden. En we hopen gewoon dat iedereen hier van allerlei dingetjes komt doen en ontdekken om buiten ook meer te zien. Ja, want dat is tegenwoordig natuurlijk wel de trend. Hè. Een museum of een bezoekers is leuk, maar er moet wel wat te beleven zijn. En trouwens, hier is hij dan weer. Even nog luisteren. nootjes die zijn ingekopt door een boomklever, een klein vogeltje. Oh, dat is John Jans Vergalen volgens mij. Ja, ja, dat is de Boswacht, ja, kennen we. Ja, ja, oh, van last. Precies, Joost, dank wel. Uh, we gaan even kijken hier, want uh, ik zie hier links van mij zie ik een haal- en brengmeubel. Vertel eens, wat is de bedoeling hiervan? Ja, dat is de trots van het bezoekerscentrum. Hè. Tegenwoordig is het ontzettend hip om uh, op internet uh, je belevenissen achter te laten, wat je allemaal meemaakt. En wij hebben dat in levende lijve hier in het bezoekerscentrum gemaakt. Mensen kunnen eigenlijk aan andere mensen, kinderen, aan andere kinderen... laten zien wat ze in de natuur hebben gezien. Dus je kan hier een pot halen bij de balie. En als je iets gevonden hebt, ik zag een koolwitje liggen, hazenkeutels... dan kan je het hier achterlaten om mensen te laten zien... wat voor bijzonders je hebt meegemaakt. Ja, en vogelveertjes natuurlijk, maar wat heel gek is. Ik zie hier bijvoorbeeld, wat is het? Een, uh, een walvisrib. Ja, die is denk ik niet... Uh, die is uit de grond gegraven. <laughs> en uh, ja, dat is toch een teken dat het hier vroeger zee was. Yeah. En uh, nou, deze ligt dan achter slot en grendel. Yeah. Omdat het echt heel bijzonder is. Maar de rest kan je gewoon aanraken en, uh, en voelen en uit de potjes pakken. En niet alleen natuurdingen, maar ook bijvoorbeeld uh, resten, aardewerk... van die mooie landgoederen die we hier hebben natuurlijk. Ik loop even naar een boomstam, want hier zitten wat keurken in. Wat, uh, wat voor spannend is hier uh, te beleven? Een zaag? Ja, soms uh, moeten natuurlijk ook uh, bomen worden vervangen die oud zijn, zeker op een landgoed. Dus uh, ja, soms moet er gezaagd worden. Een beetje cacophonie van geluid. Uh, zo langzamerhand hier, we lopen hier even naar een balie waar gras en vogels... Ik zie hier op een schermpje grasland staan. Kan ik dat gewoon aanklikken? Ja, zeker. En dan uh, gaan we iets doen. Welkom in het grasland. Welkom in het grasland. Wat is dit voor installatie? Uh, nou, hier kunnen mensen ook allerlei dingen ontdekken over de natuur... En uh, nou, dat is een ontzettend leuk vogelspel uh, te spelen. We moeten dan... Uh, ik denk een, dat we misschien wel wat hulp bij nodig hebben. Een vogelgeluiden. Ja, Zeker. Oké, okay, jij drukt hier op het vogelspel. Nou, doet hij het even niet? Is dat een van die kinderziektes? Ja, net hebben we natuurlijk... Uh... Oh ja, oh, kijk, daar gaan kijk, we. Start. Menno, luister je? Uh, grutto, hè? Heel goed. Toch? Ja. Ja. Op naar de volgende vogel. Weer een grutto, Jeanette. net. Ja, ik kan er niks aan doen hoor. Het spel is nog een beetje aan het opstarten, denk ik. Nou, lopen we even door. Uh, zien we hier een, uh, een soort van aquarium. En dit is echt iets voor mij. Ik kan hier door duikbrillen, kan ik het water inkijken. En dan zie ik welke vissen er allemaal in de plassen leven. Hè? In het Naardenmeer zelfs. In het Naardermeer. Prachtig. Je kan dus een blik krijgen in, in het water zonder dat je... Uh, buiten bent. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling... dat je uiteindelijk eens zelf naar het naar meer gaat... om te zien hoe mooi het daar is. Ja, nou goed, zo is er dus van alles te zien en te beleven vooral. Hè? Uh, hier in het bezoekerscentrum. Over wat er dus allemaal in het gooi uh, zelf te zien is. Ontzettend leuk voor kinderen, denk ik. Uh, maar jullie zijn niet eens klaar. Hè? Er komt nog veel meer bij. Ja, het is in ieder geval de bedoeling dat het echt een plek wordt... van waaruit mensen de natuur kunnen ontdekken, naar buiten kunnen gaan. Dus het wordt eigenlijk een soort groene VVV van het Gooi. Ja. He, en samen met het Goois Natuurreservaat en de Agrarische Natuurvereniging... hebben we allerlei plekjes in de natuur gemaakt waar je dan naartoe kan. En hier kan je routes halen, je kan informatie vinden. Je kan je auto neerzetten en met de fiets weer verder straks. Vandaar dus die naam Recreatie Knooppunt van het Gooi. Ja, Joost, ik ga eruit met een... Uh... Een heel leuk spel. Ik zie hier een, uh, een muur, daar zitten vleermuizen in. En als ik dan op de startknop druk, dan komen er allemaal vleermuizen tevoorschijn. En wij moeten de muggen vangen, Imke. Ja, kom op. We moeten aan de slag. Ja. Die is niks. Jeannette met, uh, met Imke de Jong daar. Op, uh, in het nieuwe, vernieuwde bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Morgen wordt het centrum feestelijk geopend voor het publiek... met excursies, kinderactiviteiten en nog veel meer. Van 11 tot 5 is iedereen van harte welkom. We gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws... dat gelezen wordt door Ewoud de Jong. Maak nu een afspraak bij Carglass. Want alleen bij Carglass krijgt u nu bij een sterreparatie of ruitvervanging... gratis nieuwe ruitenbeheidsers van Bosch.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 Neem een goed doel op in uw testament. Kijk op goede doelen.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Hackers hebben de website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aangevallen. De site was gisteravond en vannacht slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen uit protest tegen een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten e-mail en telefoonverkeer in de gaten mogen houden. Het Korps Landelijke Politiedienst heeft een Twitter-account geopend... waarop binnenkort wordt gemeld waar de politiehelikopter wordt ingezet. De heli van het KLPD hangt geregeld boven stedelijke gebieden. Dat leidt met name in Utrecht tot vragen en klachten van mensen... die niet weten waarom de helikopter wordt ingezet. De politie hoopt met het Twitter-account het de politiehelie onrust weg te nemen.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 En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Afgelopen nacht is het stevig afgekoeld. Zijn er enkele bruggen gestrooid en is er in het noorden lokaal wat natte sneeuw gevallen. Vanochtend is het vrij koud, maar gelukkig staat er maar weinig wind. Het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Vooral in het oosten van het land komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, verder is het zo goed als droog. De temperatuur loopt op tot een graad of negen. Vanavond gaat er een en ander veranderen. Als eerste wordt het geheel bewolkt en vanuit het westen komt regen opzetten. Daarnaast wakkelt de wind aan. In tegenstelling tot afgelopen nacht koelt het in de nachtelijke uren nauwelijks af. Morgen, tweede paasdag, is het niet bepaald mooi weer. Bewolking, regen en wind maken de dienst uit. Het wordt overdag een graad of 10.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 Ik merk aan mevrouw Alberts dat ze het prettig vindt om met mij aan tafel te gaan zitten. Wat ik leer van de gesprekken met mevrouw Alberts is de Nederlandse geschiedenis. En dat is ook mijn eigen geschiedenis. Als maatje kunt u bijvoorbeeld iets ondernemen met ouderen. We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. Vanavond in KRO Brandpunt. De schandalige dood van 61 bootvluchtelingen. De wereld keek toe hoe ze stierven op zee. En corruptie, roddel en achterklap in het Vaticaan. De ordinaire machtsstrijd om de opvolging van de paus. Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Eindelijk. Buiten spelen, buiten fietsen, buiten chillen in de nieuwste lente-looks. Weekamp.nl heeft volop vrolijke shirts, toere jeans en mooie sneakers voor kids. Alles voor een zonnig seizoen. Voor ze naar buiten gaan. Eerst weekamp.nl. Het is vier minuten over half negen. Het Rad der Columnisten vertelt ons wie vandaag de columnist is. Kaspar Jansen. Kaspar Jansen trakteert ons wekelijks in de Volkskrant op zijn logboek Lente... waarin hij ons aan de hand neemt door het ontluikend groen en jong geboren gerut. In zijn nieuwe boek Ontpopt dat deze week verschijnt, beschrijft hij als stedeling, in eerste instantie niet gehinderd door al te veel kennis, maar met een gezonde dosis nieuwsgierigheid, de natuur in zijn achtertuin en het groen dat hij doorkruist op zijn hardlooprondje. Natuur die hij langzaam gaat liefhebben en doorgronden. Hier is Kaspar Jansen. De afgelopen weken schreef ik voor de Volleskrant een logboek lente en had ik het geluk dat ik op zo ongeveer de mooiste plekjes van Nederland kwam. En dat ook nog eens op doordeweekse dagen... als de meeste mensen wel iets anders te doen hebben. In de krant schreef ik enthousiast op wat ik zag. Zeearenden bij hun nest in de biesbos... jonge zwijntjes op de Veluwe... de eerste blauwbosjes in de Oostvaardersplassen... parende heikikkers op het dwingelde veld... rammelende hazen, roffelende spechten, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk was dat weekboek één grote advertentie voor natuurbeleving. Komt dat zien, riep het, komt dat zien. Maar ja... Stel je voor dat iedereen dat advies zou opvolgen. Ik bedoel, nu gaan de meeste mensen nog gewoon op zondagmiddag naar het bos. Het perfecte moment om vooral andere mensen te zien. Maar stel je voor dat we opeens allemaal op een vroege donderdagochtend... aan de waterkant of aan de bosrand zouden staan. Zouden we het dan nog leuk vinden? En zou het blauwbosje zich dan nog laten zien? Zouden de spechten dan nog roffelen? Zou de zeearend hier dan nog broeden? Ik betwijfel het. Wat ik ook aantrof in de afgelopen weken... uitgelaten honden... Rennend over het dwingelde veld, midden in het broedseizoen... hun baasjes er op afstand achteraan. Met de uitstraling dat dit toch echt hun vaste dagelijkse route was. Iedere dag weer langs die bordjes met de tekst... honden aangelijnd'. En in de biesbos accepteerden Kanoes niet... dat ze tijdelijk niet onder het nest met zeearenden door mochten peddelen. Ze deden het lekker toch. En de vogels waren die dag dan ook gevlogen. Op dat soort momenten denk ik altijd... je moet helemaal niet roepen. Komt dat zien, komt dat zien. Maar... Blijf thuis, blijf thuis. Toch zit ook dat me niet lekker. Ik ben in principe voor een zo toegankelijk mogelijke natuur. De afgelopen twintig jaar was dat ook de afspraak. We zouden natuur gaan maken die tegen een stootje kon. Meer natuur, robuuste natuur. En in een ruil daarvoor zouden we niet zo moeilijk doen over een loslopende hond meer of minder. De verbodsbordjes zouden beetje bij beetje verdwijnen. Maar het eerste deel van die afspraak geldt niet meer, zoals we allemaal weten. Die is eenzijdig opgezegd door dit kabinet. Wat nu? Ik denk er zelf wel eens aan om de natuur als minder aantrekkelijk voor te stellen. Om te schrijven over de mogelijke aanwezigheid van een gevaarlijke wolf. Of te wijzen op gereden kans op giftige adderbeten. Of te melden dat het pad naar het wel erg flets gekleurde en vals zingende blauwbosje bezaaid ligt met teken met de ziekte van lijm. Maar ja, dan zou ik dus liegen... Het enige wat ik kan bedenken is het volgende. We verenigen alle gebruikersgroepen in de natuur. Van ATB'ers, bootjesmensen en hondenuitlaters... tot insecten, amfibieën en vlinderliefhebbers... onder de slogan, we willen meer natuur, dan mag er ook eens wat kapot. Intimoriteit van Mackie Messa, uh, een ballade van Mac the Knife... uit uh, die kleine dreigroschen muziek van de Duitse componist Kurt Weil... uitgevoerd door leden van de London Symphony Orchestra. Het landbouwgif imidacloprid wordt steeds vaker genoemd... als een van de oorzaken van de achteruitgang van bijen. De vrees is dat het niet alleen in landbouwgewassen voorkomt... maar dat het zich ook ophoopt in wilde planten. De Internationale Unie voor Natuurbescherming, IUCN... wil graag weten of die angst terecht is. Onderzoekers Jeroen van der Sluis en Dominique Nomen... van de Universiteit van Utrecht zijn daarom een veldonderzoek begonnen. En Rob Buiter is met hen naar buiten gegaan om de eerste monsters te nemen... Wilgenkatjes. Daar hangen katjes, maar wel uh, boven de sloot. We op een vervelende plek. Ja. We kunnen het even proberen door de bramen aan de overkant. We gaan even ja. inhouden. We zullen wat foto's maken, zodat we hem later uh, preciezer kunnen determineren. En waarom willen jullie speciaal wilgen hebben? Nou, wilgen is eigenlijk de eerste belangrijke dracht uh, in het voorjaar, als de bijen uitwinteren, zeg maar, uit de winter. Uh, komen en weer gaan vliegen, dan is het verse stuifmeel wat de welg in het vroege voorjaar geeft eigenlijk een hele belangrijke bron van stuifmeel. En daarom gaan we nu vooral zeg maar, kijken naar de welgenkatjes. Het tweede is dat die welgen vaak langs uh, slootkanten groeien. Dus deze ook, die staat hier aan het water. En op veel plekken in Nederland uh, is dat water vervuild met uh, imidacloprid, een bestrijdingsmiddel dat door planten wordt opgenomen. En wat we eigenlijk willen onderzoeken is of wilde planten zoals de wilg... die niet eenjarig zijn zoals landbouwgewassen, maar die meerjarig zijn... of die dat ophopen in de loop der jaren. En dat dan doorgeven aan het stuifmeel. En ja, daarvoor nemen we deze monsters. Maar dat, dat gift dat komt dus in het water doordat het nou ja, verwaait op, op akkers waar boeren het gebruiken. Ja, het komt voor een heel klein deel doordat het verwijt, maar veel meer nog doordat het water oplosbaar is en gewoon uitspoelt. En het is een heel persistente stof, dus een stof die heel moeilijk afbreekt. Dus na 160 dagen is de helft van wat je erin hebt gestopt zit er nog in. Dat is de halfwaardetijd. En in de bodem kan dat wel oplopen tot negen maanden of een jaar. Even een weegschaaltje erbij, want je wil uh, precies een bepaald gewicht. Uh... Aan katjes verzamelen? Nou, we moeten minstens 20 gram hebben uh, voor de analyse. Dus ja, dan uh, is het handig om wel te weten wat je aan het hoeveel je er al hebt. Ja. ja, want we hebben het waarschijnlijk wel over ontzettend lage concentraties. Ja, je spreekt dan over parts per billion, dus één deeltje op een uh, miljard uh, deeltjes. Dus dat is heel moeilijk uh, aan te tonen. Maar er is recent in ieder geval ook wel aangetoond uh, in een in, in Science dat zelfs dat soort hele lage concentraties een effect kunnen hebben. Ja, dus dat zijn concentraties die ver beneden de dodelijke dosis liggen. Maar wat nu zeg maar, uit die nieuwe studies blijkt... is dat bij langdurige blootstelling... dat uiteindelijk leidt dat hommels veel minder koninginnen aanmaken. En die zijn noodzakelijk zeg maar, om de nieuwe volken na de winter weer te stichten. Ja. Bij hommels overwintert alleen de koningin. En niet het volk, zoals bij bijen. En als er geen koninginnen de winter ingaan, ja, dan stopt het. Nou, we willen maar eens even gaan kijken wat we van nog van deze struik uh, kunnen ja. halen. Uh, moeten we eerst handschoenen aan aandoen? Ja, het is niet helemaal mijn maat, maar.. <laughs> Alles Want voor de wetenschap jeroen. <laughs> Hier hebben we een, een mooi exemplaar van een katje. De Willig is tweehuizig, dus je hebt mannelijke en vrouwelijke katjes. En dit is uh, zo te zien een, een mannelijk uh, katje. Dat is één die het stuifmeel maakt. Ja, dus je moet stuifmeel nou, het stuifmeel hebben. Het gaat eigenlijk om alle want die andere maakt ook nectar. Deze kunnen we meenemen voor de determinatie. Ja. Ah, kijk, hier hebben we een exemplaar waar ook uh, stuifmeel uh, op zit. Dus we zien hier die gele plukjes aan het eind. En dat is... Uh, Daar draait ja, het allemaal om. Dit is uh, echt uh, heel goed krachtvoer, zeg maar, voor de bijen in het vroege voorjaar. Dominique, daar boven het water hangen de mooiste, hoor. Ja. Dan hebben we al drie gram uh... katjes. <laughs> maar Jeroen, nou hoor je ook wel eens verhalen van uh, bijvoorbeeld uh, sluipwespen... die uh, al getraind kunnen worden om, om hele kleine hoeveelheden... bijvoorbeeld explosieven op te sporen. Met andere woorden, insecten kunnen zelf ook... Uh, hele lage concentraties van stoffen waarnemen. Zou het misschien ook zo kunnen zijn dat misschien die bijen... in het wild ook merken van, hé, hey, hier zit een beetje van dat gif in, ik ga een plantje verder. Ja, er is veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat pas bij hele hoge concentraties... dat repellenteffect, effect, dat afstotende effect, werkt. En dat ze voor imidacloprid dan een plantje verder gaan. Dus uit de onderzoeken die tot nog toe gedaan zijn... blijkt niet dat ze het mijden... Uh, er is wel onderzoek geweest van het U.S. Department of Agriculture... dat laat zien dat ze andere pesticiden in de korf afdekken. Dus dat je, je ziet bepaalde cellen die zijn zwart gemaakt. Dus dat, die zijn helemaal afgedekt met iets. En als je gaat kijken wat het verschil is tussen die afgedekte cellen en de andere cellen... dan zie je dat het pesticidengehalte daar vele malen hoger is. Dus op de een of andere manier dus ze merken hebben ze wel, wel iets, wel iets ja. door van die pesticiden. Maar dat blijkt dan ook een indicator te zijn... voor of die bijenvolken gaan instorten. En hoe meer van die zwarte cellen er te vinden zijn... hoe hoger de kans dat die bijenvolken dan instorten. Maar goed, als dit buisje straks vol zit met niet twee, maar twintig gram katjes... en ze gaan naar Frankrijk, wanneer verwachten jullie resultaten? Ja, dat kan nog even duren, omdat daar ook een wachtlijst is in dat lab. En dit is in eerste instantie nog een pilot. Dus als hier uitkomt, zeg maar, dat het inderdaad ook in die katjes terechtkomt... dan gaan we een groter onderzoek opzetten en proberen daar financiering voor te krijgen. Wat gebeurt er met ons gif? Dat is gewoon de centrale vraag. Ja, het, blijft, het is een hele persistente stof. Het blijft circuleren in het milieu. En dat betekent dus dat het ook in wilde planten terecht kan komen. En ja, Tot nog toe zijn dat hypotheses en meten is weten. Dus we gaan het nu gewoon eens kijken of we het daar ook kunnen aantonen. Oh, my God. U hoorde A Wellenspiel Waves at Play van de blinde Amerikaanse violist en componist Edwin Grass. Uitgevoerd door Joshua Bell op viool en Samuel Sanders op piano. Waarom komen, komen sommige vogeleigen nou uit en waarom anderen niet? Bioloog Arnold van den Burg, onder andere van Stichting Bargerveen... zoekt al meer dan 15 jaar naar een antwoord op deze vraag. Goedemorgen, Arnold van den Burg. Ja, goedemorgen. Um, al 15 jaar doe je onderzoek naar het succes van eieren. Um, ben je er al uit? Is nou, ik, ik, ik weet wel veel meer dan, dan toen ik begonnen was. Ja. Maar um, ja, verschillende soorten uh, vogels onder verschillende omstandigheden. Ja, er zijn andere oorzaken voor waarom die eieren niet uitkomen. Dus het, het blijft iedere keer weer spannend als je naar een nieuwe soort gaat kijken. Ja. Kun je even heel kort uh, ons aan de hand nemen hoe, hoe legt een vogel een ei? Nou, hoe maakt een vogel een ei? Heel kort is lastig, maar goed, we ja, gaan het op. toch met, met, met grote stappen even doorheen. Um, er is een eierstok in een vogel, net als dat bij mensen zo is, en daar groeit een dooier aan. En eh, dus die dooier die, die zwelt op, die wordt volgestopt met voedingsstoffen. En uiteindelijk is dus de dooier van een struisvogel ei het grootste, de grootste eicel die er op de hele wereldbol bestaat. Die dooier komt dan los van de eierstok en die komt in de eileider. En in de eileider wordt er heel gecondenseerd uh, dat het eiwit... Hè, wat wij als eiwit uh, in een ei herkennen, wordt daarop afgezet. En later komt dat, dat die hele massa van die dooier met dat eiwit... dat komt terecht in uh, de schaalklier. En uh, voordat de schaal daaromheen gemaakt wordt... wordt er eerst heel veel water aan toegevoegd. Dus die verdikte eiwitmassa, dat zwelt op... Tot het eiwit zoals we dat kennen in een echt ei. En doordat het zwelt, uh, wordt begint begin de schaalvlies eromheen afgezet te worden en begint de schaal gevormd te worden. Dus de, de druk vanuit het ei zelf, samen met de tegendruk van de schaalklier... bepaalt het eigenlijk de vorm van, de, van het ei. En dan wordt er op het eind nog een heel dun waslaagje op afgezet. En dan wordt het ei gelegd. Ja. En de want ik vroeg je natuurlijk naar het maken van het ei... maar de, de bevruchting heeft dan al plaatsgevonden? Ja, de bevruchting vindt plaats net nadat de, de dooier vrijkomt van uh, de eierstok. Oké. Okay. Dan uh, wordt het ei gelegd. Ja. En hoe gaat het dan verder? Nou, Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Uh, het kan zijn dat zo'n vogel dat ei direct gaat bebloeden. Het kan ook zijn dat er eieren een tijdje blijven liggen... voordat ze bebloed gaan worden. Um, maar hoe dan ook, dat embryo kan op dat moment een pauze houden... of hij kan gewoon doorgaan in, ze, in de embryonale ontwikkeling. Dus als het, op het moment dat het eigen gelegd wordt, is dat embryo misschien al 24 uur oud. En dan zit er een pauzemoment in. Um, dan begint eerst, zeg maar, alle embryonale systemen beginnen zich eerst te vormen. Dat zijn systemen waardoor het, het mogelijk wordt dat het embryo überhaupt in leven blijft. En een van de dingen die heel snel gevormd wordt, dat, zij, dat is het hart van het embryo. En dat zijn de, de vliezen die uiteindelijk de zuurstofvoorziening gaan regelen voor het embryo. En de, de nutriënten uit de dooier gaan trekken voor het embryo. Ja. Je, je hebt een aantal uh, uh, flesjes en potjes voor je staan met embryo's in verschillende stadia. Ja. daar is... Van alles mis mee, want jij doet daar onderzoek naar. Daar vraag ik je zo over. Maar nog even over die verschillende stadia. Het begint natuurlijk net zoals bij de... Verschrikkelijk klein. Dat is een klein potje met een... een uh, ja, ja, het lijkt wel een paar een, samengeklonterde suikerkruimeltjes bij elkaar. Ja, we hebben hier een blauwe kiekendief. Dat is de kleinste die ik bij me heb. Een paar millimeter. Uh, ja, en, maar zo'n embryootje... Daar, daar zie je toch al een kopje aan. Zeker? Als je het onder de microscoop bekijkt, is dat al te zien. Dus dit is toch al dag 2 à 3 van de embryonale ontwikkeling... Uh, dat, je, dat je al in dit stadium zit. Ja, ja. Nou, dan gaat het verder en verder. Het wordt groter en groter. Ik heb hier een hele grote. Dit is een sperber, zijn we er net. En je, je vertelde ook eventjes, net voordat we begonnen... dat hij zijn kop op een bepaalde manier moet houden onder zijn vleugel. Ja, Wat is bij dat? de meeste vogels uh, is het belangrijk dat... het is sowieso belangrijk dat ze in de goede positie... In het ei liggen voordat ze uitkomen. En dan is de kop gaat onder de rechtervleugel door. En de snavelpunt wijst dan naar de luchtkamer, zodat ze die aan kunnen pikken. En dat de longademhaling komt al in het ei op gang. En dat hebben ze ook wel nodig, want ze moeten behoorlijk wat energie eh, leveren om het ei open te kunnen maken. De kop moet onder de rechtervleugel. Is dat alleen bij spervers zo? Nee, dat is bij bijna alle vogels zo. Alleen ja, er zijn soorten waarbij het gewoon niet kan. Uh, Grutto, bijvoorbeeld, die heeft al een hele lange snavel op het moment dat hij uitkomt. En daar past dat gewoon niet. Dus die, daar ligt de, de snagelpunt, gaat wel onder de rechtervleugel door... maar de kop zelf niet. De kop die ligt gewoon op de buik en de poten liggen daar overheen. Als je zoiets zou bij een sperwer zou vinden... dan, dan kan hij gewoon nooit de luchtkamer aanpikken. Ja. Dus dan is dat verkeerd. Maar bij de grutto is dat de normale gang van zaken. Ja. En dan zie je ook nog hier bij deze sperwer een klein knoedeltje. Ja, het is net een knoedeltje voor zijn kop drijven... Ja. En het lijkt wel een stukje pasta. Ja, dat, dat, wat is hoort dat? Dus, dat hoort dus niet daar voor zijn kop te zitten. Dat is een van de afwijkingen bij dit embryo. Uh, dat hij niet in de goede houding ligt. Maar uh, dat, dat knoedeltje, dat is de restant van de dooier. Dus zo'n vogeltje die gebruikt die dooier uh, gedurende de embryonale ontwikkeling. Maar daar blijft op het eind nog wat van over. Dus de eerste uren na het uitkomen kan die daar nog opteren, Maar dat moet dan wel nog helemaal via de navelstreng opgenomen worden... in het achterlijf van, uh, van de vogel. En dat is wat je daar nog niet ziet. Dat proces is daar nog niet voltooid. Dus daarom hangt er nog wat buiten. Ja. Um, wat kan, je, je noemde al een aantal dingen, uh, aantal dingen die mis kunnen gaan. Dat, dat, uh, dat die dooier die niet helemaal opgegeten wordt. Uh, de houding van dat hoofd niet onder zijn rechtervleugeltje uh -huh. uh, door. Um, zijn, zijn dat de belangrijkste oorzaken waardoor een, een ei niet uitkomt? Nou, de, de belangrijkste oorzaken vinden toch hun, hun oorsprong in de voeding. Hè? Een, een vrouwtje, vogel, die heeft een bepaalde hoeveelheid voedingsstoffen... tot haar beschikking om eieren te leggen. En die moet ze verdelen over die eieren. En dan zijn er verschillende strategieën mogelijk. Zo'n dier kan zeggen, nou ik heb ik honderd eenheden voeding... en die ga ik zo goed mogelijk verdelen over zoveel mogelijk eieren. Want ik heb kans dat ik dan ook heel veel jongen groot kan krijgen. Koolmees bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een koolmees, een pimpelmees en ja. een kerkuil. Doet, doet dezelfde strategie. Andere vogelsoorten die... Die hebben een andere strategie. Die denken van nou, ik kan maximaal vijf of zes jongen groot krijgen. Dus die honderd eenheden ga ik niet over tien eieren verdelen, maar bijvoorbeeld over vijf of zes. Um, dus die, die eieren kunnen dan per stuk van betere kwaliteit worden. En toch zitten daar dan ook nog uh, uh, risico's in en aan, uh, net afhankelijk van de plaats waar zo'n dier zit in, de, in een ecosysteem. Uh, een van de stoffen waar ik veel onderzoek naar heb gedaan is vitamine B2 gebrek. Uh, ja, een roofvogel heeft gewoon door de plaatsen die hij heeft in het ecosysteem... Zo al, sowieso al een vrij slechte uh, bevoorrading van vitamine B2. Waar haalt hij dat uit? Dat, dat, in het geval van sparrows uh, haalt hij dat uit zangvogels. Maar die zangvogels kunnen dat niet, zelf niet opslaan, dat vitamine. Dus het accumuleert van, van de planten waar het gemaakt wordt naar insecten. En vanaf insecten naar uh, de, de zangvogels neemt het gehalte weer af. Dus sparrows hebben een vrij slechte vitamine B2-bron... En ze hebben er vrij veel van nodig om in hun eieren te stoppen. En als ze dan om de dag een ei leggen... Ja, dan loop je het risico dat gewoon eieren gelegd worden... waar het gehalte gewoon wat te laag in is. Maar dat is toch evolutionair niet uh, slim, tussen aanhalingstekens dan... van die sperber, om zoveel B2 nodig te hebben... terwijl het eigenlijk slecht tot hem komt? Of haar? Ja, maar goed, daar, daar kunnen ze dan op dat moment weinig aan doen. Uh, het enige wat ze kunnen doen is gewoon minder eieren leggen. Maar ja, dan krijgen ze sowieso minder jongen groot. Dus het is evolutionair wel heel slim om toch maar te proberen en een legsel van zes te maken in plaats van dat je zeker weet dat je de vier zou kunnen maken. Uh, want uh, door de bank genomen gaat het goed. Ja, je hoort er veel. Uh, ook in de steden. De sperbers komen daar, uh, daar gaat het redelijk goed mee. In Amsterdam ja, uh, hoor je vaak de, dat de, de, de sperbers... En als je de gaat kijken wat er gaat. allemaal mis kan gaan met, uh, met embryo's en met eieren... dan is het eigenlijk verrassend dat het dus wel goed gaat. Um, is het dan wel, want je zegt dan misgaan, is het dan wel misgaan? Ja, in onze ogen is het misgaan, maar eigenlijk uh, uh, volgens de wetten der natuur gaat het, gaat het goed, zeg je zelf. Nou ja, het volgt natuurlijk altijd in die zin de wetten der natuur. Het wordt pas interessant als je verschillende populaties hebt... waarin verschillende met de verschillende frequentie eieren niet uitkomen. Uh, en als je dat kan herleiden tot bepaalde... Uh, verstoringen in het ecosysteem. Dus hè, dat vermesting van de bodem of verzuring, waardoor er te weinig calcium uh, in het voedsel zit... waardoor eieren niet uitkomen. Ja, Dan, dan begint mijn ecologisch hart wat harder te kloppen. Uh, het gaat mij niet zozeer om de, om de freaky afwijkingen... die je soms kunt vinden in die eieren... maar juist om de wat meer algemene afwijkingen... en dan te onderzoeken hoe die samenhangen... met wat er in een ecosysteem nou eigenlijk gebeurt. En waarom een bepaalde stof uiteindelijk limiterend is... voor de reproductie van zo'n vogel. Nou, wat zijn je belangrijkste bevindingen dan op dat vlak? Nou, de allerbelangrijkste is dat, uh, dat aminozuren een, uh, een belangrijke rol spelen. Uh, aminozuren dat zijn de bouwstenen van eiwitten. En embryo's hebben voor hun voeding eiwitten nodig... met een hele bepaalde vastgelegde aminozuur-samenstelling. En als daar uh, verschuivingen in optreden... dan krijg je heel veel afwijkingen van uh, en ook heel veel sterfte van... En, um, en wat voor afwijkingen zien we dan uh, optreden? Uh, open hersenen, open ruggetjes, uh, snavelafwijkingen, uh, uh, onderontwikkeling van de ogen. Dat kan allebei de ogen zijn, of één oog. Daar krijg je heel asymmetrische uh, kopjes van. Uh, nou goed, dat, zijn, dat zijn allemaal afwijkingen die uh, kunnen ontstaan ja. door, door aminozuurgebreken. En, en waardoor komen die aminozuurgebreken dan? Um, nou, die aminozuren, die moeten uit, uiteindelijk worden die gemaakt in planten. Er zijn ook een aantal bacteriegroepen die die aminozuren maken. Maar die moeten via de planten doorgegeven worden aan insecten uh, en dan naar zangvogels. En uiteindelijk komen die bij, bij roofvogels uh, terecht. En een aantal van die aminozuren, die worden ook gewoon heel veel gebruikt in die voedselketen. Bijvoorbeeld het aminozuur uh, tryptofaan, dat wordt gemaakt om vitamine B3 van te maken. Dus ja, er is steeds minder van dat vitamine uh, van dat uh, aminozuur beschikbaar... naarmate die hoger komt in de voedselketen. Ja, zo'n ja. zo toppredator moet het toch nog voldoende van binnen zien te krijgen... om zo'n ei te kunnen maken. Ja. Maar gaat het slechter met de eieren in Nederland? Dan uh, nou, bijvoorbeeld dan toen jij begon, 15 jaar geleden met dit onderzoek? Of, of, of nog iets verder terug? Nou, dat, dat is moeilijk, moeilijk zo te zeggen. Um, die, wat je kan zien aan die eieren is vaak een soort van topje van de ijsberg... Want als het te slecht gaat met een vogel, dan gaat hij geen eieren meer leggen. En dan kan ik ze dus ook niet verzamelen om te kijken wat er mis zou gaan. Want dan is er geen materiaal meer. Dus een van de dingen die, die we zien bij, bij sperros... is dat ze heel gevoelig zijn voor aminozuurgebreken. Dat kan je zien in eieren. Je kan het ook zien aan de hoeveelheid bospiermassa... die ze, die wijfjes zelf investeren in de eilig. Ja. En daarvan zien we dat dat, dat heeft een enorme dip gehad. Dat, dat, dat sperros echt heel mager uit de eiligperiode kwamen. En nu begint het heel langzaam... Begint dat weer toe te nemen. Dus Kijk, het, daar lijkt een verbetering we in. Eindigen een wij gaan afronden, Arnold. We eindigen ja. een beetje positief, toch wel. Heel hartelijk bedankt voor je komst. Ja, en graag uitleg over de eieren. Tot zo direct na 9 uur. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven. of zomaar een toespraakje op een bruiloft. overtuigend presenteren. of voor de vuist wegspeechje. Leer met de training spreken in het openbaar kijk op spreek.nl dat is spreek.nl van pieter freiters vluchtboeken hotel erbij kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl dit is de dichtersnaas is lelietje daar dalen een winterakko niet de kracht van de bloemetje zit de hele winter al in de bol opgeslagen van de een op de andere moment knappen ze open en ik een tapijt van bloemen je kunt bijna zeggen ze voelen het licht en het is lente de natuur slaapt zich uit. Kom tot zien bij Natuurmonumenten. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.